I'm not afraid of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 De uitzending van Radio 555, die sinds vanochtend zes uur in de lucht was, is zojuist afgelopen. En de radiomarathon bracht ruim 8,6 miljoen euro op. Sinds een half uur is op onder meer Nederland 1 de tv-uitzending Nederland helpt Haiti aan de gang. Guus Meuwes en Jurgen Rijman openden de Benefietavond met het nummer Geef mij nu je angst. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte bekend dat ook koningin Beatrix een bedrag heeft overgemaakt op Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties. Het eindbedrag voor de slachtoffers van de aardbeving op Haiti wordt rond middernacht bekendgemaakt. Dat bedrag wordt verdubbeld door de Nederlandse regering. De zorgtoeslag gaat vanaf volgend jaar omlaag. Maar volgens het kabinet zijn de inkomenseffecten niet groot. Naar verluid stelt minister Klink het kabinet voor... een huishouden rond het minimum vanaf volgend jaar 3 euro per jaar minder toeslag te geven. Huishoudens met een modaal inkomen 7 euro minder. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de zorgverzekering. En nu maken zo'n 5 miljoen mensen er gebruik van. Het kabinet is bang dat het aantal nog stijgt. En volgens ingewijden wil Klink over een periode van 30 jaar 1,8 miljard euro bezuinigen... Op op de zorgtoeslag. Vorig jaar was afgesproken dat Klink zeker 1,2 miljard op de toeslag zou besparen. Dat bedrag wordt dus groter. De 14-jarige Nick de Vries heeft een contract getekend bij de Formule 1 renstal McLaren. De Vriese tiener is al een paar jaar zeer succesvol in het karten. Hij wordt nu opgenomen in het talentenprogramma van McLaren. De Vries wordt bij McLaren begeleid door Anthony Hamilton, dat is de vader van oud wereldkampioen Lewis Hamilton.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 Nou, ik weet zeker wat ik hoor. We gaan gewoon verder. We gaan gewoon verder met iets wat erg gaaf is, en dat is afgelopen vrijdag gebeurd in de patronaat van Haarlem, en dat is ah, de Rob Acta woord. Zo, we hebben nog een beetje... We hebben even een hele grote studio switch gedaan, zeg maar. En daar is het uh, eigenlijk... Uh, ja, een ja. beetje raar gegaan. Nou, het, het, het, ging, ook helemaal, uh, het ging ook helemaal goed. Um, de robak daar wordt de derde voordonde. Want uh, dat hebben we gezien uh, de afgelopen uh, vrijdagavond in het Patronata. Traden achterinvolgers op. En dan ga ik uit mijn hoofd. We Cook With Fire. Dat was de eerste. De tweede band die optrad was Fiona Fall. De derde band was... De Treats. De vierde band, NJ Turnpike. De vijfde band was Last Man of Palau. En de laatste was Palalalaka. Inderdaad, dat, dat was ze, hem helemaal. Dat waren ze allemaal. En we gaan even een greepje eruit pakken van, van wat er allemaal geweest is. Menno, ik neem aan dat we beginnen met de eerste. We gaan, we gaan twee bands doen vandaag. Twee bands. Twee bands. Dat oh. uh, is We Cook With Fire. En, en Fiona's Fall. En waarom? Om die twee? Omdat ze als eerste twee begonnen. En waarom die twee? We hebben nog vier weken. We gaan dus lekker heel veel aandacht besteden aan de Rob Akta Award. Misschien draaien we nog wat meer hoor. We gaan gewoon een hele mooie uitzending maken. Maar zullen we gewoon beginnen met de eerste? We Cook With Fire. Hele leuke jazzband met goede invloeden. Ja, en een beetje funky invloeden. Het is vooral een beetje in de, in de trant van zeg maar... Oh, dit is de interview al. Dit is de interview al wat ik had met, uh, met Gunther en uh, de rest. Maar dat doen we zo wel even. Eerst uh, gewoon uh, eventjes uh, gewoon het uh, verhaal van, uh, van de mannen zelf. Toch? Laat maar, uh, nou ja, oké. Okay. We, uh, we hebben dus uh, We cook We Fire. Uh, op. Ze vielen op. Uh, door hun een, uh, een, een funky aanpak. Het uh, had ook uh, uh, een beetje soul. Maar ook een beetje een rockjasje vond ik. En het was een, ik vond het een verfrissende band om mee te beginnen. En het niveauverschil eigenlijk met al die zes bands uh, lagen zo gruwelijk dicht bij elkaar. Dat, uh, dat ik vond dat de jury nog wel een beetje moeilijkheden had om daar een winnaar uit uh, te maken. Maar het had ook net zo goed deze kunnen zijn hoor. We cook weer fire. Ze komen uit te halen Muiden en zo. Dat vond, ik, dat vond ik persoonlijk de beste van de avond. De, de, de, de het eerste. Element. Ja, we cook it fire. Ja. En wat een relaxte gast is die Gunther, zeg ik. Ja, echt, zeker, wow. zeker weten. Uh, met dat hoekje op, een pianotje en een uh, lampje. <laughs> het was gewoon heel erg leuk. Gaan we nu beginnen? We gaan gewoon beginnen. Ja, was er een, een mooie introductie oh. geweest van uh, wat het is? Ja, nou ja, wat ik zei. Een uh, rockjasje, soulfunk. Eigenlijk, dat is het, uh, het hele verhaal. En uh, ze koken met vuur en... Ja, we zat uh, helemaal aan het eind van, uh, van, het, uh, van de sessie uh, van, die, uh, van die dag. Superstar was dat nummer. Dat was met een beetje die breaks uh, erin. En het publiek wist op een gegeven moment niet van... Moeten we nou klappen of niet? En dat ging nog drie keer achter elkaar zo door. Maar het is een heel leuk nummer is dat. En ik weet niet of we hem helemaal uh, kunnen draaien. Ik dacht het niet. Maar er zitten daarvoor zitten er ongetwijfeld hele leuke nummers tussen. Dus laat maar horen. Wat ik ook gaaf vond aan die zang, uh, ja, de zanger van... Punta... Die had iets in zijn stem... Hij begon echt zo'n beetje... Smooth jazz. Ja, Ja, ja, ja. Zo dat... Oh yeah, ladies and gentlemen, are you ready? <laughs> Zoiets, weet ja. je wel. Echt dat hele zoele seksstem, zeg maar. Ja. maar dat maar echt gaaf. Uh, overigens uh, zei de jury... Uh, na afloop van dat de bassist een beetje uit de toon viel. Nou, dat vind ik nou weer niet. Want die bassist, die was gewoon heel erg uh, lekker... Die stond lekker te bassen, eerlijk gezegd. Ik vond het echt zo'n beetje van... Ik... Uh, er stond een beetje te gapen op dat moment. Dat, dat de jury dat zei. Hebben ze daar nou wel over nagedacht? Ja, maar ik heb iets met juries Op een, een of andere manier ben ik altijd een beetje tegenin. Dus, dus nou ja, goed. Ja, nee, maar het, is, het was ook een beetje een gast. He? Het was ook een beetje een gast. He? He? Het was ook een beetje een gast die, He? uh, die heel droog stond op het podium. Ja. Een beetje ah, ja. zoals je, wat je vroeger had, de Mark en Sparks Band. Hè? Er stond ook zo'n mannetje, zo'n toetsenman, die stond daar heel uh, stokstijf te staan. Nou, we gaan luisteren. Ja! Lieve vrienden en vriendinnetjes. De derde voorronde van de Rob Acta Award jaargang 2009-2010 is bij deze begonnen. Vinden jullie dat ook niet alleraardigst? Kom ervoor aan met je bek. Hier gebeurt het. Niet aan die bar blijven plakken. Even lekker naar voren komen. Even aandacht. ...voor de band die heeft gelood om als eerste voor jullie op te treden. Het gaat namelijk altijd per loting. En dat uh, is nu helemaal zo dat je, voor je het weet, om 8 uur al op het podium moet. Dus support die gasten een beetje. Kom even naar voren. Kom op, kom op. Ik bijt niet, echt niet. Ja, jou wel. Goh, Oké, okay. lekker lekker monitorje, Dank je, gaat goed vandaag. Goed, uh, <coughs> deze band zijn oude bekenden. Altijd leuk om oude bekenden weer terug te zien hier op het podium van de Roep Acta Awards... 29 maart vorig jaar hebben ze hier in het café hun uh, eerste EP uh, gereleased. Ja, ja, ja, ja, met de prachtige titel Zilt, Zilt Greaseburger. Het stond stamvol in dat café en het was een groot succes. Een hele leuke avond voorwaar. En uh, aan de hand van hun bezigheden uh, hebben ze wat leuke quotes ook uh, mij doorgepaast. Die wil ik graag met jullie delen. Let op. Um, zo zei Michael Ineke van uh, 3 voor 12... en hij zat net boven bij de jury van... heb ik dat echt gezegd? Maar hij, hij, hij zat er volledig achter. Hij zei, het moet vreemd lopen... wil We Cook With Fire niet de landelijke aandacht trekken. Child Greaseburger getuigd van onverbeterlijk optimisme. Ja, mooi hè? En uh, de, de jury van de Rob wordt vorig jaar zei... deze band is extraordinair, verfrissend, lekker, weird... in a good way. Daar ga je... En Leo Polak als laatste freelance journalist van onder andere uh, Jazzism. De EP grilled, chilled, grilled cheeseburger. Nee, chilled greaseburger. Een subliem voorgerecht, al dus, Leo. Jawel. Um, we hebben nog meer goed nieuws, want in het voorjaar komt een nieuwe single uit. En uh, we kunnen niet wachten. Ze hebben een leuk rondje gespeeld, ze hebben lekker veel opgetreden. Onder andere een hoogtepunt, dat was de Zwiebelmarkt in uh, Weimar. En voor degenen die nog niet echt uh, topografisch ontwikkeld zijn, dat ligt in Duitsland, lieve vriendjes en vriendinnetjes. I have enough lulls, don't you want me to see it? Give an honor and applause for We Cook With Fire! Welcome in the kitchen, dames and heren. I want to be an only hero of all the parties I'm going like to host. Be among the stars and bring out a sensible talk. Show off my wall of tricks. How are you doing? G's in the house. Will you tell all the chicks? No, listen, careful, brothers and sisters. Don't we? Oh, no. I mean smiling, I'll send you straight to hell. Come on, bro. He? Dit vond ik zo subtiel. Uh, alleen het orgeltje. Het, het, het doet mij denken bijvoorbeeld aan uh, de periode... dat ze uh, van het Stax-label... hadden ze daar uh, ja, uh, Green Onion, Booker T en de MGs. Daar Die, die invloed had het een beetje. Dat orgel, orgeltje wat, uh, wat Gunther uh, bespeelde... dat was gewoon briljant bijna. Zou, zou, zou ik het bijna willen omschrijven. Ja, de zweer die ook... Uh, um... De band uitstraalde vond ik prachtig. Ze hadden een tv staan en een ja, rood lampje erop. Ja. Een beetje zweverig. En ook dat, nogmaals dat smooth. Oh, welcome ja. to the kitchen. Weet ja. je, dat vind ik gewoon gaaf. Dat ja, vind ja. ik gewoon echt tof. Je, je wordt als het ware uitgenodigd om bij hun in de keuken te komen kijken hoe zij muziek maken. Zo ja. moet je het zien. En zo was het ook. En dat er dan een uh, ja, dat je dan na afloop uh, uh, sp weinig spanning in noemt. Uh, oh, dat was de verkeerde. Ja, toch weg, Die denk moet ik, ik hebben. Ga ja, <laughs> ja, toch weg, denk ik dan. Ja, ik, ik bedoel, uh, de jury zal er, zal er wel uh, zijn reden voor hebben en. Ik denk ook, als ik er nu persoonlijk zo over nadenk... en ik heb nu drie keer het oordeel van de jury uh, zitten bekijken en horen... en dan denk ik, ja, het moet natuurlijk een soort van festivalband zijn. Dat is mijn overduidelijke mening hierover. Gaat het, nou, uh, gaat het nou om een festivalband of gaat het nou gewoon om de muziek? En ik denk eigenlijk dat het eerder om de muziek moet gaan. Nou ja, is, ik vind dat ze tot nu toe hele goede keuzes hebben gemaakt. Ik dat heb Pala... wel, dat ben ik met je eens, maar... Ik, ik heb Palalakka zelf niet eens goed gezien, omdat nou. ik bezig was met, uh, met de interviews. Ik ben het, ik ben het uh, met je eens. Palalaka uh, is, was wel een klasse apart, hoor, moet ik erbij zeggen. Het is, is niet zomaar. Ook zij waren zeer bijzonder. Maar om nou uh, te gaan lopen roepen van, uh, van uh, dit en, en dit music, nee, het Nee, bij elke band was er wel wat aanwezig waarvan ik zeg, nou... Het was spannend genoeg. Dus uh, ik vond het een beetje appels met peren vergelijken... en gewoon met drogredenen aankomen zetten... om de ander met een kluitje drie te sturen... zodat je de één eindwinnaar hebt. Ze waren alle zes bijna gelijkwaardig aan het Precies. Ja, Precies. je trouwens gesproken met uh, de kookkunsten ja. van uh, met Gunther. Ja. Over zijn kookkunsten. ...heeft uh, opgetreden. De tweede die staat te, te spelen. Dat is uh, Fiona Volmaar. Gunther van, uh, van Wie Cook We Fire. Die sta, uh, zit er naast ons... Wouter en Timo zitten er ook. En de bassist is even weg. Maar uh, heren, jullie brengen toch iets uh, bijzonders. Vertel het zelf even, Koenten. Ja, we noemen het zelf... Uh, ja, het onze eigen keukengeluid. Hè. Ja. En um, met ja, allemaal lekkere ingrediënten. We zijn ja. Een, ja, van alles een <lacht> beetje. Hè. Is dat ook de reden waarom jullie uh, wie Cook We Fire hebben genoemd? Jazeker, dat is de, de enige echte reden. Maar... Um, ja, ik heb eigenlijk geen vraag. Je zult erop. Ik zag bij jou een rode lamp staan en een uh, old, old school televisietje met uh, Fire erop. Waarom hebben jullie die old school jaren 60 vibe een beetje gekozen? Eh, uh, nou die televisie, uh, al onze. Uh, moet je maar kijken, die promotiefoto van ons, dat is ook met, die met diezelfde televisie gemaakt. En, uh, en um, ja, ik, ik, ik hou ja, ik hou daarvan. Ik hou daarvan, ja. Dat, uh, en uh, ja, je hebt ook allemaal analoog uh, keyboards en het ruist een beetje, maar het is lekker. Jullie uh, van de zee, jullie weten dat, hè? Een beetje ruis. Ja, ja dat, is, uh, dat is wel in, uh, in een verver, uh, ver en grijs verleden. Zoiets is gewoon iets van, hallo, de jongen hier, maar goed, uh, even wat anders. Uh, de invloed, de muziek, de muzikale invloed. Uh, Door do wie zijn jullie eigenlijk een beetje beïnvloed? Mag ik dat dan jou vragen, Koen? Ja, ik denk dat is... Het verschilt echt voor bandleden. En uh, ik, uh, ik schrijf ook veel liedjes. En, en uh, daar komt die in voor. Ik ben een heel grote fan van Moos Allison. En dus, uh, ja, zo'n blues, jazz singer, songwriter. fantastisch. Daar komt het ook een beetje vandaan. Hè? Ja, maar, maar goed, maar dan uh, ja, daar komt er gewoon van alles daarbij. En uh, ja, we noemen het ook rock and soul funk. En dat... Uh, ja, er zit gewoon van alles een beetje. En het moet gewoon entertaining zijn. En er moet iets gebeuren. En uh, we willen ook uh, niet aan één muziekstijl vastgeplakt zijn. En uh, ja, dat, dat, dat proberen we te doen. En een mooie, uh, een mooie mix te koken. Ga ik even naar Wouter, want die zit er een beetje, een beetje prong verloren bij. Uh, <laughs> ja. uh, als, als, als jullie op het podium staan, uh, gebeurt er dan ook nog iets? Met jullie zelf? Ja, nou ja, als ik voor mezelf spreek wel, uh, ik vind het gewoon te gek. Als jij uh, ziet dat het publiek uh, het leuk vindt en zich vermaakt en uh, verrast is vooral, dat is dan wel mooi. Uh, dat, krijg je wel, dat slaat wel terug op mij en ik denk ook op de rest van de band. Want uh, dat, je kijkt toch even naar elkaar en dan even uh, een ogen, even lachen of zo. Weet je? Dat is van uh, check wat er gebeurt. En uh, ja, vet. Dat laatste nummer, Timo, dat uh, vond ik wel heel bijzonder. Uh, hoe is dat nou als je daar uh, zit te drummen? Want uh, volgens mij moet je dan zo verschrikkelijk uh, gefocust zijn op, uh, op de manier waar, uh, waarop dat uh, nummer gespeeld wordt. Dat klopt zeker. Je moet uh, met volle concentratie erbij zijn. Want het uh, nummer vereist een pompende, pompende drum. En als het een beetje fout gaat, dan is de kracht van het nummer weg. Dus het nummer heet Science Industry. En die industrie probeert toch een beetje uh, na te bootsen op ons instrument. Daar uh, nou, dat, ja, dat, dat zijn jullie wel aardig in geslaagd, dacht ik zo. Uh, te weten. Dankjewel, dankjewel voor het compliment. Hè. Uh, uh, maar uh, wat, ik, wat ik ook zo uh, wat, wat ik opviel. Nou, ik denk, ik ga maar even applaudisseren. En ineens kom je weer met een, uh, met een lijntje, met een, met een en, en, en, en zie je weer vrolijk verder. Dat, vooral dat laatste nummer dan. Ja, we willen verrassen. Dat, dat, daar, daarop gaat het. Wij willen ook graag verrast worden van het publiek. Of uh, van wie dan ook. En uh, wij, ja, we willen gewoon echt uh, dat er iets gebeurt... Voor die mensen. Dat is. Uh, yeah, surprise. Surprise. Ja. En nu hoorde ik ook uh, dat jullie uh, met, uh, met een uh, EP zijn gekomen. Hoe ja. loopt dat? Ja, nou die loopt goed. We hebben ze in, ja, in maart was dat. En maart hier in het Patronaatcafé re um, released. Een feestje. En dat was super. En uh, nou, we verkopen ze lekker. Dat gaat lekker door. Oh, nou, oké. Okay. Uh, heren, ik dank jullie hartelijk uh, voor de bijdrage. Alsjeblieft en een uh, dikke groet naar Zandvoort. Ja. Nog één vraag, waar zijn jullie te vinden op uh, internet? www.wekoop.fi.com uh, De tweede kanaal? band! Vanavond de de lieve vriendjes en vrienden. Okay, Ik sta er niet zo in een kluitje bij elkaar, kom even naar de je. Jullie zijn er voor de jongens gekomen hier. Alsjeblieft, zeg. Juist! De diverse bandleden van deze band, fijne mensen... ...kennen elkaar onder andere van de camping in Frankrijk... ...waar ze tot in de kleine uurtjes aan de bar muziek hebben zitten maken. Uh, van school, een beetje saai, maar toch, ze kennen elkaar van school... ...en uh, ze kennen elkaar van straat, van de straat. Ja, yeah. Waar ze uren hebben zitten praten over de kunst van het muziek maken... ...en nou, dan zouden jij komt bij mij in de band. Goed, hè? dat vind ik wel leuk. Kortom, een mooi stelletje weirdos bij elkaar. Zo hebben we een wandelend reclamespotje voor een bad hair day. Een uh, player met uh, ADHD en nog wat andere akelige aandoenlijkjes die ik hier maar niet ga noemen. Een echt huh? korrek met menselijke trekjes en een eerste klas jackass. Wie weet wordt het steeds drijven en breken hier vandaag. In 2008-2009 hebben ze een leuke spellijst gedaan hier in de omgeving en in oktober vorig jaar hebben ze ook een uh, EP opgenomen. Die EP die heeft een prachtige titel Out of My Mind. Hebben ze ook te koop vandaag voor 4 euro. Kan niet voor jou zijn. Na afloop dus even naar de band toe. Ik heb weer genoeg gelul vind ik. Geef een enorm applaus voor Fiona Fox! All Alright. Top that jullie er allemaal zijn. Eerste nummer, Fiona. Every time I think, I think of you. And every time I'm alone, I want to be with you. I can only scream and that I still don't have you. It's just me. When I sleep, I'll always dream of you. But in the daytime, you are never there. You might think that I am only lazy, but the thoughts of you will always make me crazy. Dat was hem. Fiona's valt het eerste nummer op de Rob Act voor 2003. We spreken nog steeds over de voorronde. Ja. Aan afgelopen vrijdag in het patronaat. Dit was Fiona Val met het nummer Fiona. Maar wie is die Fiona toch? Ja, dat is een goede vraag. Uh, en we hebben dat ook uh, gesteld. Maar eerst voordat we dat uh, gaan, uh, gaan beantwoorden. Eerst iets over die band zelf. Want uh, wat voor indruk maakte het nou op mij? Het uh, was uh, gewoon ook... Een beetje, een beetje uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, hier en daar vond ik het zelfs een beetje, misschien is dat wel een beetje een compliment naar uh, Flip en de, de zijne toe, ik vond het soms nog wel eens een beetje vaag in de verte, iets van de Ze uh, hadden, uh, iets weghadden. Ja, dat was een beetje een punk invloed natuurlijk. Punk-rock, dat is het zeker. En, uh, maar ze hadden ook een hele uh, fanschade hadden ze, uh, toch uh, bij zich. En die wisten daar toch wel een leuk sfeertje neer te zetten eerlijk gezegd. Dus uh, dat, dat, dat viel mij ook op. En uh, ze, uh, Flip zelf was toch ook iemand die broerlijk kon performen op, op het podium. Hij uh, liet dat uh, toch wel heel duidelijk zien. Wat ik heel grappig vond is dat uh, toen de prijsuitreiking was... dat inderdaad wat uh, de presentator zei... Peter Fischer. Inderdaad. Ja. Peter Fischer zei... Oh, ja, waar zijn jullie fans nou? Die zijn allemaal <laughs> zeker naar huis. <laughs> ja. Volgens mij moesten, waren ze allemaal 12 uh, uur ja, thuis. Uh, ze, waren, ze moesten al heel snel weer uh, terug. Maar het waren van die gillende schoolmeisjes eigenlijk. Uh, van dat kaliber van dat, uh, uh, min of meer. Maar... Het uh, neemt niet weg dat, uh, dat de heren toch uh, een hele goede indruk uh, bij mij hebben achtergelaten. Punkrock is ook iets uh, wat ik uh, hoogstens wel waardeer. In dit uh, viel toch onder de, duidelijk onder dit uh, kopje wel, uh, wel uh, terug te plaatsen. Ja inderdaad. Het was echt... Ik vond het niet zo hoor moet ik zeggen. Want ik, we zijn hier een eerlijk programma. Ja. Uh, ik vond het een beetje te Amerikaanse pop. Kaugon, ja, top. nou ja, maar dat, dat, dat is voor iedereen persoonlijk. Maar het, het, het, het was voor mij, voor mij zat, zat gewoon lekker goed in elkaar, eerlijk gezegd. Ja, maar trouwens dit... op de Robacta Awards op de voorronde drie. Had hij ook een gesprek met ze? Ja, inderdaad. Uh, met al die fans die op staan te treden. En Flip, die heeft uh, volgens mij al een uh, goede verstandhouding met je fans. Ja, uiteraard. Uiteraard. Weet je, we draaien nu uh, anderhalf jaar uh, mee ongeveer. Hier en daar wat optredens gehad. Heel, uh, heel wat nummertjes gemaakt. En uh, ja, met nummers en optredens komen fans hè? Even over die microfoon. Is dat nou een hele speciale microfoon? Nou, de microfoon is... Uh, ik, heb natuurlijk, ik heb een ouderwetse-achtig uh, looking uh, Elvis microfoon en uh, dat is eigenlijk gewoon puur omdat hij er vet uitziet en uh, nou ja hij was vrij duur ik heb hem uh... heb je ervoor hey. gespaard dan nou redelijk redelijk gespaard inderdaad maar uh, ik wou hem echt wel heel lang en uh, toen zeiden mijn ouders van hé, hey, als jullie in de voorrondes komen dan uh, krijg je die van ons en nee. zei hé, hey, yes in die de voorrondes zijn jullie gekomen exact en het was super het was 100% super Ga ik even naar je, naar je buurman, want uh, ja, jij uh, hebt ook een behoorlijke uh, stempel op uh, het optreden gedrukt. Ja, dat uh, kan je wel zeggen. Ja. Vooral een beetje, een, een beetje aan het eind geloof ik, met, met ratslag En weet ik allemaal wat. Hoort dat, dat een beetje bedenkt? Ja, nou ja, we wilden eigenlijk een stage hebben, maar er waren te weinig mensen voor. Dus dachten, dacht, we springen maar op een leuke manier van het podium af. Gewoon een beetje gek uit, weet je joh. Hoort dat ook een beetje bij jullie, dat je toch een beetje met iets bijzonders komt tijdens zo'n optreden? We wil eigenlijk gewoon gek doen, maar wel dat het gewoon mooi klinkt, mooi blijft klinken. En gewoon een feestje bouwen. Gewoon het publiek vermaken. Oké, weer terug even naar jou. Waar komt die naam Fiona Fall eigenlijk vandaan? Nou, dat is wel een leuk verhaal. Ik lag in bed vier uur s'nachts. Nou, dat is een redelijke tijd om in bed te liggen. En, uh, Sommige mensen slapen dan al, maar jij, niet, jij dus niet? Nee, ik niet hoor, ik niet. Nee, natuurlijk niet. Maar uh, ik lag lekker te pitten en uh, ik krijg opeens een sms'je van uh, die jongen naast ons, de gitarist. Met, uh, wie is dat ook of wie? Dat is Rory. Rory. Ja, dat vergeet ik niet meer <laughs> hoor. Ja. Nou, hij stuurt me een sms'je van, hé, hey, ik zit in Dublin, in Ierland. Rory Gallagher? Ja, <laughs> nou, dan moet je bij hem zijn, daar ga ik me verder niet over uitlaten. Maar uh, hij zegt, ik ben in Dublin en uh, ik heb een naam van de band. Maar uh, ja, de rest dat kan ik je niet vertellen, want uh, ja, dat is classified, dan zou ik je moeten doodmaken, echt waar. Dat is allemaal classified, dat houden we lekker voor onszelf. Ja. Het spijt me. En, en, en toen uh, moest je er maar naar gissen of wat dan ook? Pardon? En toen moest je er naar gissen, wat het dan was. Ja nou, ik was lekker slaperig en hij was dronken. En uh, ik vond het allemaal wel best, ik lees zo, ik zei nou, nah, dat is een goede band. Van, uh, de naam van de band, dus uh, die doen we. En uh, toen was het Fiona Fall. Even uh, naar, de, naar je andere buurman, uh, die links uh, van je zit. Wie, uh, wie is dat? Ja ik, zal... ah, okay. ja, ik ben Mike. Jij bent Mike. En, en jij, jouw rol binnen de band? Uh, ik speel de bas. Ja, dan krijg ik uh, weer dat, uh, dat van André van Duin. Ik speel de bas. Maar uh, hoe... <laughs> nou, dat, dat is het, ja. Ik speel de bas. Maar um, ja, hoe, ben bij die band, uh, hoe ben jij bij de band gekomen? Ja, dat is ook een heel lang verhaal. Maak hem heel kort. Nou, het zat zo. Ze hadden een uh, bassist nodig, want die uh, oude vonden ze niet goed meer. Heel simpel eigenlijk. Ja, toen kwam ik erin. Dat was het eigenlijk. <laughs> nou, hebben, jullie, hebben jullie ook nog, uh, nog echt een uh, achtergrond? Of zijn jullie gewoon met uh, muziek uh, gewoon, uh, begonnen? Ik ga wel even uh, eerst even bij jou toe. Heb je, heb je een muzikale achtergrond? Ikzelf. Uh, ja, mijn opa die, uh, kon heel goed zingen en uh, gitaar spelen, maar daardoor ben ik niet begonnen. Maar heb jij, uh, leer je ervoor of uh, studeer je ervoor? Nee, ik zit er niet voor. Ik, zit, uh, ik doe eigenlijk audiovisuele productie, dat is heel wat anders. Maar... Ja, dat is inderdaad wel heel wat anders. Dan uh, ga ik weer even naar uh, Flip terug. Uh, wat, is, wat is jouw achtergrond? Mijn achtergrond in muziek bedoel je? Ja, ja, dat... Nou, uh, ik ben eigenlijk opgegroeid met muziek. Mijn ouders die spelen allebei, uh, meerdere instrumenten en allebei zingen. Dus uh, nah, ik ben begonnen met drummen en toen saxofoon en toen weer drummen en een beetje gitaar. Maar zingen, dat blijft gewoon wel mijn ding. En uh, toen ontmoette ik uh, de gitarist Rory ontmoette ik op een camping in Frankrijk ergens. En uh, nou, het was gewoon hartstikke leuk. Gewoon lekker spelen, hij had zijn gitaartje bij me, lekker klootviolen. En uh, nou, toen zei hij van hé, hey, laten we een band beginnen, here we go. Zo is het verhaal eigenlijk van Fiona vooral een beetje begonnen. Ja, inderdaad. Dat is wel een beetje het idee. Hij liep al vaker lang, Rory liep al vaker langer mee met het idee van hé, hey, ik wil wel wat doen. En uh, ja, toen kwam, kwam ik hem uh, tegen en hij zei, hey, we hebben nog een zanger nodig, dus uh, uh, laten we dat doen. Nou, ik, zie, ik zie nu even een uh, dame van uh, de hosters van de ROC Leiden, zie ik. Uh. Uh, Zusje van Rory. Oh ja, oké. Okay. Uh, nog even afsluitende vraag, uh, Flip, aan jou dan maar. Uh, waar kunnen de mensen uh, jullie vinden op het uh, wereldwijde web? Op het wereldwijde web, nou hartstikke cool. Uh, FionaVall.com, dat is hem wel. En uh, MySpace? Ja, ook. Ja, ook. En, en, en een huis, huis. Oh, ook, ook, ook, ook nog. Huis. Fiona vol dat is onze site. Daar betalen we ook voor, dus dat is de site. En uh, daar staat alles op, uh, links naar, en uh, muziek en foto's en dingen. Dus uh, dat is hem. Het is belangrijk hè, voor jochies, dat je kan betalen <lacht> ja, voor een website. Ja, en, en dat je ook heel belangrijk uh, ja, op huis of zo, uh, te vinden bent. Want uh, dat telt natuurlijk ook heel erg uh, sterk in, uh, in deze categorie. Ja, zoals we, zoals we al aangeven, het zijn een jong stel. Ik heb van mijn moeder een microfoon gekregen. <laughs> ja, nee. Nou, ik, ik, kijk, het, uh, wat, wat, ik moet er wel bij zeggen... Uh, als die jeugd bezig is uh, in zaaltjes uh, te gaan bespelen met muziekinstrumenten... dan halen ze in ieder geval geen rottigheid uit. En dan heb ik het over uh, Marcel Schoorl die dat, uh, dat soort teksten bezig... en dat hang ik gewoon aan. Want ze zijn gewoon van de straat. Ze zijn muziek aan het maken en dat... Vind ik uh, altijd uh, heel goed. En het, klinkt ook, het, het, het klonk in mijn oren gewoon prettig, eerlijk gezegd. Het, het, het was de, van die echte, van die lekkere riffs zaten er ook gewoon uh, tussen. Er zat een uh, goed uh, stemgeluid van Flip zelf uh, bij. Ja, ik was, uh, in, uh, in dat opzicht was ik uh, gewoon uh, ja, wel blij met, uh, met deze band. We hebben nu twee bands gehad in de Rob Act Award. Voorronde ja. van 2000... Uh, de ronde 3 van 2009-2010. Dan komt er een derde wie, band in. Wie gaat dat worden? Wie gaat de nummer 1 worden van Harlem? Uh, van en die komt te staan op bevrijdingspop. Ja. Uh... Nou, voordat we naar de volgende band gaan... heb ik een heel klein fragmentje te laten horen. Ja. En dat maar... is over iets wat meteen aan gaat denken... wil ik die band horen. This is our time. is het fucking loud! Finally, there's an alternative... Joy Grease. En niet alleen trouwens van geluid. Ze zien er ook zo uit. We ja. hebben het namelijk ook het volgende stuk over de treats. En wat is de treats? Jaap? Ja, uh, toen jij op een gegeven moment zei, uh, toen dacht ik op zijn minst dat je weer een, een of andere uh, sociaal. Uh, wat was het? Een, uh, een of andere profielpagina uh, weer ging aanmaken. Huis. Ik hoorde alleen maar huis. Maar het schijnt dus inderdaad. en het ook wat jij zegt, The Hives. Dat is dus een band, dat is een beetje zo'n zo echte 60-staalbandje. 60 en dat was de Tweets, of dat zijn de Tweets eigenlijk ook. We hebben ook over alles nagedacht: hè? witte schoenen, roze sokken. De een, de gitarist Joran Kok, was gewoon in het wit-zwart. En uh, de andere Remco Dribble, uh, dat was uh, of ja, Dribble heet hij of Dribble. Dribble heet hij uh, geloof ik. Uh, dat was uh, de bassist en die was precies andersom. Zwart-wit, zwart, wit, zwarte, uh, helemaal gekleed, wit stropdasje en een hoed op. En met en de, roze actie, uh, en, met roze ja, toevoeging. Ja, ja, precies. En dan hadden ze de drummer en die zag er ook al een beetje op die manier uit. Witte snoeren aan hun gitaren. Niet alleen bij de zanger uh, van, uh, van de band en de gitarist. Michiel uh, die had dat ook. Maar ook de andere gitarist en de barsgitarist. Er werd dus gewoon over nagedacht. Waar ik uh, een beetje aan uh, moet denken, is uh, zeg maar uh, als je bijvoorbeeld. Uh, ik vind hier en daar zelfs ook nog een klein beetje Stray Cats-achtig, uh, zat er ook wel een beetje in. Het gaat wel heel ver, maar ik vind uh, maar dat als je. Het gaat inderdaad wel heel ja, erg wat, wat, de, de, de, de ruimte in, uh, zeg maar. Ja, oké, okay, maar ook hier en daar Shadows-achtig voel ik het zelfs ook nog. Dat uh, kon ik er ook nog uithalen. En het was uh, een beetje echt op 60s uh, lees geschoeid. Met een modern jasje. En het klonk zeer aangenaam ook. Dit, dit uh, optreden van de Treats. Nou, laten we uh, maar eens uh, horen wat uh, onze vriend PP Fischer daar allemaal over te vertellen heeft. Uh, op, uh, op, dit memorabele, op deze memorabele avond van de derde voorronde van de Robak. Daar wordt in patronaat. Het gaat dus om de derde, de Treats. Waarom is iedereen weer naar die bar gehold? Kom hier, hier begint het. Hier is het, feest, immers. De derde band van vanavond, lieve vriendjes en vriendinnetjes. Ze maken tijdloze songs. Ze hebben roze sokken en witte schoenen. Ja <laughs> jawel. En puntige riffs, dat zal ik je vertellen. Ze zijn hip, catchy, dansbaar en rock'n'roll. En zoals een collega van mij zegt, niet ontvallen. Pink is the new black. Dit uh, zijn The Treats. Oh, De Treats. Dankjewel. Ja, vroeger bij de verdwenen merken kwam ik ze altijd ergens tegen in een zakje wat geel was. En dat, dat, dat at je dan op. Maar hebben jullie je daar een beetje door die naam laten inspireren? Door dat, door dat gele zakje met die chocolaatjes die erin zaten? Ja, min of meer natuurlijk wel. Kijk, ik, ik wil geen directe vergelijking trekken tussen, tussen een, een rockband en, en lekkere snoepjes. Kijk, we hopen natuurlijk wel dat het lekkere snoepjes zijn, maar <laughs> uh, het, het bekt gewoon vooral gewoon lekker de, de, de treats. Dat, uh... Ja, daar dat was het om te doen. We zochten gewoon een lekkere naam en uh, daar paste deze uitstekend bij in onze mening. Even over, de, over jullie band. Uh, ja, uh, Jor Joram staat er, uh, Remco staat er en, en, en jij dus. Mischa misten we. die missen we nog, maar die zal zo direct nog wel komen, denk ik. Uh, maar... Uh... Even over jullie muziek, want dat was wel heel bijzonder. komt die aan trouwens, Michel? Die muziek voor jullie. Je vond het bijzonder? Nou, oh, het is, er zit een mix in van, uh, van uh, toch, uh, toch een beetje, uh, beetje rockabilly, zoals je dat uh, bij die Amerikaanse wegrestaurant uh, wegrestaurants. Je, je gooit een, uh, een kwartje in in de jukebox en je krijgt er iets uh, rockabilly-achtigs uh, uit. Zo, zo klonk het bij mij eigenlijk dan in de oren. Nou ja, dat vind ik wel een compliment, dat is wel een van de muziekstijlen waar ik absoluut uh, door beïnvloed ben, laten we dat voorop stellen. Uh, maar we hebben niet zozeer een stijl bedacht, we, we, we hebben er ook niet over nagedacht. Uh, on, onze liedjes ontstaan gewoon vooral in de huiskamer, gewoon met een akoestische gitaar in de hand. Heel simpel, uh, coupletje, refreintje, coupletje, refreintje, Gitaarsolootje eroverheen, nog een refreintje erbij en uh, dat is het liedje. En hetgeen wat we in de huiskamer uh, gezellig met z'n allen uh, gemaakt hebben, dat uh, brengen we vervolgens in de oefenruimte. En dan plugen we onze gitaar in. En, en, en dit is gewoon wat er eerlijk uitkomt. Het is, het is gewoon heel eerlijk en direct. En uh, dat is wat we doen. Ja, uh, wie schrijft uh, de liedjes? Ja, dat doen we eigenlijk uh, met z'n allen. Is het ook een beetje jouw bijdrage? Moet jij er ook iets uh, aan? Ja, dat zeg ik. De, de, de liedjes schrijven? Ja, nou ja, goed, een bijdrage leveren. Maar ja, nou goed, de vraag was, liedjes schrijven. Michiel zegt, dat doen we eigenlijk allemaal. Wat, speel jij daar ook een rol in, Remco? Ja, iedereen komt met een idee binnen in de oefenruimte. Het zijn meestal wel de gitaristen die met een riffje komen. En dan moet ik als bassist er ook wat bij gaan verzinnen. En samen arrangeer je naar een goed nummer. Het wat wij een goed nummer vinden. Uh, hoe zit het met jou als drummer? Nou, mijn huiskamer wordt dus altijd gebruikt voor het uh, creëren van de nummers, dus dat is mijn bijdrage. Nou, en ik, heb ook, ik heb ook een bas en een gitaartje thuis staan en een akoestisch setje zo lekker. Uh, af en toe roffel ik wat mee en ik schrijf de tekstjes op die ze verzinnen. En, uh, dat is mijn bijdrage dan en uh, ja, dat doen we echt met z'n vieren. Uh, heeft die aardige buurt? Ja, ontzettend. Ja, ja, die, ja die, die, die bellen af en toe en dan uh, kijk je om en dan staan ze in de blote kont voor de ramen. Het hele, zijn hele leuke boeren. Ja, het is een, wel een beetje een raar buurtje als ik ja, het zo hoor. Ja, het is een hele rare buurt, maar wel gezellig. Maar is dat, is dat echt een probleem, een oefenruimte? Um, een oefenruimte? Een oefenruimte? Ja, Gewoon als je, ja, als je dus de nummers wil repeteren of wat dan ook. nou Ik heb uh, heel lang gewerkt bij een witgoed specialist als bijbaantje. En daar uh, ja, dat zijn gewoon kennissen en vrienden geworden. En die man die heeft een, een complex van loodsen. Dus wij kunnen gewoon zo'n loods uh, huren voor een prikje in de maand. Totdat er echte huurders voor zijn. Dus ja, dat is voor ons geen probleem nu op dit moment. Oké, okay. ga, ga ik nog even terug naar jou. Uh, Michiel, als uh, mensen nou uh, meer van jullie willen weten, waar kunnen ze jullie dan vinden? Uh, sowieso natuurlijk uh, op het internet, internet is natuurlijk het medium tegenwoordig. Uh, we hebben een website www.thetreats.nl uh, Via deze website uh, kan je eigenlijk op een link klikken, direct naar Hives of naar MySpace, wat je, wat je wil. Uh... Ja, op, vooral op Hives zijn we gewoon lekker actief, zitten zetten gewoon lekker onze MP3'tjes. Ik zou zeggen download ze ook gewoon lekker, we hebben, geen, we hebben helemaal geen EP of wat dan ook. Ze zijn gewoon lekker te downloaden. Uh, onze videoclip staat erop. Eigenlijk alles. Eigenlijk uh, alles. Ja. Okay. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja, dat waren ze. Dus uh, de vier uh, mannen van de treats. Uh, en ja, uh, nog even over uh, zeg maar de invloed. Mando jou, Frans Ferdinand worden ook in dat uh, verhaal uh, genoemd. En ja, ik zeg al, uh, in, in, in, met name geloof ik het vierde nummer, dit is het derde nummer wat ze uh, gespeeld hebben, maar ik geloof dat het vierde nummer is, daar komt dan zo mooi die gitaar in één keer uh, naar, naar binnen zetten. En daar ja, dat, dat, dat was ik uh, toch wel een beetje van, uh, van onder de indruk uh, eerder gezegd, met, uh, met, deze, met deze band dan. The Treats dus. Dus uh, in jouw invloed daarin zit in de Stray Cat... Zat er voor een deel ook daarin, want Stray Cats, uh, ja, dan denk ik aan vet kuiven en uh, met zo'n hele grote contra stond er eentje Ja, uh, Nou, spelen. een beetje rockabilly, hè? Dat was uh, echt rockabilly-achtig. En uh, ja, Michiel zei het al, uh, ik uh, vond het een compliment als dat, uh, als dat zo genoemd wordt. Ja, en, uh, ja, ik bedoel, hij is zeker door beïnvloed, dat zegt hij ook uh, in het interview. Dus, dus zo vreemd vind ik het eerlijk gezegd niet dan. Dan heb ik toch goed zitten luisteren, kennelijk. De treat is ook de runner-up geworden van deze avond. Ja. Zij kunnen nog kans maken op die finale plek. En die finale is in april. Ja, even voor de mensen die denken van... Hoe zit het nou ook alweer met die, met die runner-up? Nou, er komt geen aparte voorronde. Zeker niet. Uh, er wordt in, tijdens de vierde voorronde wordt gewoon besloten uh, van al die runners-up wordt er op een gegeven moment een keuze gemaakt. En die wordt dan in, uh, in, uh, ja, in, het, in het laatste gedeelte wordt die dan, uh, toegevoegd. En in april zal, dat, uh, zal dan vijf bands gaan strijden om wie het uh, moet gaan worden. Dus dat uh, kan ook nog uh, die vierde, vierde runner-up uh, worden... die dan uh, nog bekend moet worden gemaakt. En die komt dan uit het uh, rijtje met gangster bijvoorbeeld... Uh, die dan nog moeten treden in... Dan weet ik het ook niet meer. Precies uh, James nog wat. Van alles. Van alles. Van alles en nog wat krijgen we. het niet we. in mijn hoofd zitten nu. Het is een beetje rock'n'roll avond weer. Maar ja, dat zijn we ook wel weer een beetje gewend van de nou. Rob Agda Awards. Hebben we een vierde band ook nog? Dat is een rock'n'roll band. Oh, die vierde band. Jij, jij, jij noemde het lomp, die vierde band. Het is ook gewoon lomp. Nou, het was, het, het, toch heb ik het teruggehoord. Uh, en ik weet dat uh, Ralf uh, en <laughs> zijn uh, konuiten zitten nu te luisteren. Dat weet ik. Die, die doen dat. En die zeggen, wanneer wordt er de naam uitgezonden? Dus vroegen ze het nou uh, aan mij. Ja, ik zeg donderdagavond. Nou, laten we maar eens even naar de vierde band uh, toe uh, gaan. N.J. Turnpike. En ze komen uit de Bollenstreek. Uh, Ralf Balk is uh, de, de man uh, die het doet. Uh, Ralef, zoals die ook uh, wordt omschreven. Ja, ik uh, vond het uh, ook zelfs nog wel een beetje stoer, hoor, eerlijk gezegd. Uh, toen, ik, uh, toen ik nog eens een keer de opnames uh, terug uh, heb uh, geluisterd. En ja, jij meno zwaar. Eh? Een lomp. lomp. Het is echt lomp, het is ja, lomper stoner. Het is Stoner. Stoner, Trouwens, uh, uh, volgens mij komt nu die melodie die je zo gaaf vond. Ja, dit, dit. Dit, dit was uh, de melodie die ik gaaf vond bij The Treats. Dit, dit was hem. <laughs> dit was hem dus. Maar goed, we gaan uh, over naar de vierde band. Uh, dit bewaren we voor een andere keer uh, nu. En uh, de vierde band uh, kondigde het al aan. NJ Turnpike. Nou, die waren toch wel... Uh, die tapte toch wel uit een heel ander vaartje dan wat daarvoor uh, was. Het was toch wel een beetje wat meer gelikt. Dit was meer vuig en brutaal en zwaar. We zijn over de helft dus bij deze derde voorronde... Van de Rob Acta jaargang 2009-2010. En de vierde band is een indie rockband met zijn roots in de bollenstreek. Jawel, Opgericht in 2007 met een duidelijke missie. Rauwe, vuige, ongepolijste en compromisloze rock maken. Dus geen zoethartige ballads of een eclectische van alles nog wat mix van muziekstijlen. This band rocks right to, right to, here's MJ Trumper! Never knew a guy so chill, lives his life without a thrill, drinks his bath with ice and cream, when the nightmare was. I've been so all they care Turn the strike, love, it You better take it easy You better take it easy, huh? You better take it easy, dude up a proper bash His body said he's good for cash Trading mills for dirty white But all went wrong, we're kidnapped, why? Back, was wow, so so precious, bro. You better take it easy. You better take it easy. You better take it easy. Oh, take it. Down. En NJ Turnpike? Drummer. Drummer? drummer. drummer. Ja. Oh, oh, maar jij bent er wel goed in? In drummer? Ja, dus, uh... <laughs> ja ook. Maar ook in het uh, voeren van een klein gesprekje? Uh, ja hoor. Ja. Uh, NJ Turnpike, wat voor band is het? Uh, NJ Turnpike is, uh, nou ja, uh, wij zijn ooit ontstaan, een paar jaar geleden, uh, met een duidelijke missie. En dat was uh, rauwe, uh, compromisloze rock maken. Dus het is gewoon uh, ja, uh, zo hard mogelijk en zo simpel mogelijk uh, raggen eigenlijk. Raggen. Vooral lompheid is het woord wat bij jullie uh, voorkomt, vind ik. Vooral bij de bas. Ja, nee, dat is wel een goeie. De, de bas inderdaad, die, die, die moet inderdaad goed uh, uh, fusie uh, klinken. Alles moet lekker overstuurd. En uh, dan, uh, nou ja, ik uh, leg op een. Een enorme, uh, uh, harde, uh, zompige uh, drumpartij overheen. Dus dat is een beetje het idee. Kijk. Ja, en dit is, dat is de frontman die. En ralm. ik sta er vooraan. Jij stond van. Ja, oké. Okay. Uh, nou, met Rory hadden we het er net uh, over uh, van. Uh, en Benno, uh, mijn collega hier. Die ze zei al van ja, het is een beetje. Uh, hij zegt lomp. K kun jij dat er ook een beetje uh, in vinden of niet? Ja, ja, het is lomp, ja. Wij zijn een klootzakken. Dus... Is het is ook zo of niet? Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, nee, maar uh, komt, dat, uh, komt, dat, nou, komt dat ook zo over uh, naar het uh, publiek toe? Uh, dat moet je hun vragen, dat weet ik niet. Uh, Heb je het gevoel uh, uh, daarbij of niet? Mm, nou, nee, want nee. Zolang 16-jarige meisjes de titel laten zien vind ik het niet lomp. Goed, mag, het mag best wat uh, lomp. Tenminste, als wij uh, lomp zijn, verwachten we ook een beetje lompheid van het publiek. En die laten het nog een beetje af, weten we. zien af en toe wel wat de hoofden heen en weer gaan en zo, maar zolang wij geen titel zien, is eigenlijk ons optreden niet geslaagd. Er komt nog een vierde geloof ik, bij je. hoort niet bij jullie ook hè, Wat zeg je nou? Je valt ons al de hele dag lastig. Hoort die daarna wel bij of niet? Hoort er niet bij, hoort er niet bij. Is dat er eentje voor de titel laten zien of bedoel ik het nou helemaal verkeerd? Nee, die probeert altijd rare dingen te laten zien, maar daar zijn we eigenlijk niet zo van gediend. Hij speelt nog? Ja. En wie ben jij? Ik ben de bassist. En je naam? Michiel. Michiel. Uh, hoe lang bestaan je eigenlijk al? Uh, nou, wij zijn ooit, heel lang geleden zijn we begonnen in, uh, in een bollenschuur in Noordwijkerhout. Toen zijn we elkaar behoorlijk uit oog verloren. En uh, nu twee jaar geleden zijn we weer begonnen bij elkaar. Ja, via een van andere reunie van een school kwamen elkaar elkaar. Mag, mag, mag ik het dan ook zeggen, Bollen rock Ja, wat jij wilt noemen met een beestje naamje ik vind het best. Ik vind het, is goed. <lacht> nou ja, de... ja oké, okay, nou ja. Bollenrok, <lacht> oh, het, uh, het heeft wel een mooie alliteratie. Ik moet je zeggen, het, is wel, het was een beetje mak vanavond, publiek, want uh, van de week hadden we in Haiti gespeeld, ja, daar ging het dak er echt af. <lacht> Goed, dit was een vingerwijzing naar de actuele gebeurtenissen in de wereld. Even over, uh, over deze avond, jongens. Even over deze avond. Uh, wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk. Ja. Zo, ik ik vond dit het nog het leukst. Dit? Het interview op zich met mij en met, met Menno. Ja, Menno vind ik geweldig. Uh, ik weet niet wat hij doet. Het was graag mijn fans, bedankt. Goed, uh, dat was, was middels. Wij hebben altijd al een interview door jullie willen hebben eigenlijk. En nu hebben we. Ja, dit is eigenlijk, eigenlijk ons hoogtepunt van onze carrière. Ik volg jullie altijd op YouTube en zo. Ja, speciaal voor jullie jongens, Speciaal voor jullie zijn we hier. En de wc's zijn nu heel erg schoon. Juist, nog één, één afsluitende vraag. Ik stel hem aan jou Ralf. Ja. Uh, ja. ja. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Um, waar kunnen ze jullie vinden? Uh, op, op internet heb ik het ook ja, op uh, www dus, uh, dat betekent www.myspace.com slash NJ Turnpike the band en dat is in het Engels dus NJ Turnpike the band dankjewel de groeten dat dit het eerste interview was of niet? Dit was Ralf zijn eerste interview die hij aan mij gegeven. Ja, ik heb er wel meer eraf uh, gegeven hoor. Ja, maar voor ons bedoel ik. Jongen, nou, nou zo ging nou je het toch wel even een tijdje doen. bedanken, als Menno. <laughs> ja, echt. Me Me Me Me hij bleef maar doorgaan. Menno Me Me Me had fans. En eh, <laughs> <laughs> <laughs> en Zo werd het nog erg lang onrustig in de katakombe bij het patronaat. Met Ralf Ballak, zoals hij dan wordt omschreven. En de drummer was Rory van den Burg. Roy van den Burg. En Marco Dusseldorp is uh, de gitaar. Uh, de gitarist. En Michiel Henderson, dat was die man die hun hele lange tijd lastig viel. Ja. En uh, hij was uh, degene die, uh, die uh, er niet bij hoorde, maar hij hoorde er achteraf gezien gewoon wel bij. En... Uh, moet ik erbij zeggen. Hij had mij vanavond nog gemaild van, uh, zeg, uh, ik wil het uh, nog wel een beetje terug... Nou, je kan het terug horen. Ga maar lekker naar de, de website altfm.nl en dan kan je deze uitzending vanavond nog een keer terug luisteren. Dus dat geldt ook voor jou, Michiel Henderson van MJ Turnpike. Inderdaad, die... Uh, ik vond het, uh, nou je hoort het op de achtergrond, het, het had iets Ik, ik moet, je moet je zeggen, ze hebben ook uh, toch wel een beetje mijn hart wel gestolen Nadat, nadat ik uh, de opnames even goed uh, teruggeluisterd heb Ik denk, uh, die jongens uh, die gaan ook wel uh, naar mijn hart een beetje, een beetje grunge, een beetje garage Het is uh, zwaar, het is inderdaad ook wat Menno een beetje zegt, terecht zegt Het is een beetje lomp, maar ook hier en daar stoer en dat vind ik ook een uh, goede benaming. Uh, een beetje erg lekker. Uh, Hoopaté. Geen genoegen. Het, het moet gewoon klinken meteen. Dat was uh, NJ Turnpike. De vierde band. En dit was ook deze uitzending van Alternative FM. Helaas, helaas, helaas. Het zit er alweer op. Ja, voor die mensen die denken van waar blijft uh, Lost Man of Palau en Palalalaka. Nou, die komen de volgende keer. Volgende keer, komen ze aan bod. We willen alle bands goede aandacht geven. Turnpike. En uh, tot het einde van dit programma. <lacht> ik moet het top zeggen. Draaien we gewoon even NG Turnpike. NG stout, stout, staat trouwens voor New Jersey. Nee. Ja, ja, ja, helemaal. En, nou. Vuigen in de stuurrock. Tot het laatste. Tot volgende week. Tot volgende week. Dag. Volgende liedje This Was Paradise.